Dat die niet zijn aangepakt. Um, ik hoorde net de hotelier het hebben over het verleiden en gastheerschap. Daar ben ik echt een voorstander van. Uh, zo zou wat ons betreft een pilot om dit seizoen bijvoorbeeld te parkeren... op, op Zuid en Noord, de hotelvergunningen, uh, ook een mooie verleiding zijn... richting de hoteliers tegen een schappelijk coronatarief. Uh, om met de woorden van de hotelier uh, te, te spreken... verleiden we dan wellicht ook anderen pensionetjes. Dat geeft dan minder druk. En ik hoor graag of de portefeuille dat wil overnemen. Tot slot, uh, voorzitter. Uh, we zien dus graag die uitbreiding van het tijdelijk be be beleid. En dan is wat ons betreft heel Zandvoort ook bespreekbaar. Zodat duidelijk is aan alle bezoekers dat betaald parkeren de norm is. En dat overige plekken, zeker voor die vier maanden, voor de bewoners zijn. Dat is helder en eenduidig. En dan kunnen we ook met bebording die slag maken. En dan kan dat ook dienen als pilot voor prijsdifferentiatie en sturen met tarieven. Want de keuze is dan inderdaad aan de bezoeker. En ik las in een briefschrijver ook, neem een voorbeeld... Mijn u zei dat tot slot. Ja, ja, twee zinnen. U heeft gelijk voorzitter, neemt u mij niet kwalijk. Uh, ik heb lange zinnen, dat is mijn probleem. Ik ga er wat aan doen. Neem een voorbeeld aan Katwijk, zegt een briefschrijver. Maar uh, de bebording in Katwijk is uitstekend. Maar we zijn jaloers op de... ...parkeergarage die ze, die ze daar hebben. Voorzitter, Partij van de Arbeid hoopt dat de portefeuillehouder... wil toezeggen deze maatregelen die wij noemen... ...inclusief de bebording over te nemen. Dank u wel. Dank u. Dan ga ik nu naar D66 en de heer Hermsen vermoed ik. Ja, dat is correct, voorzitter. Dank u wel. Gaat u gang. Er is eigenlijk al heel veel gezegd... ...dus ik zal proberen uh, dubbelingen proberen te voorkomen... ...maar dat kan ik helaas niet doen. Ehm... Um... Ja, wat wordt er eigenlijk in gevraagd? Hè? Die tweedeling zoals mevrouw Geurzen van de VVD al aangaf. Uh, als we het dan hebben over punt 1a, eh, Park Duinwerk, Oud-Noord, Zandvoort-Zuid. Die olievlek is al vanaf het begin dat we parkeren hebben ingevoerd al aanwezig. En dat zal dus bij Nieuw-Noord niet anders zijn. Dus laten we leren van datgene wat vijf jaar geleden is gebeurd. Of de acht jaar geleden, zoals uh, mevrouw Moek dat natuurlijk ook wel een netjes zei. Uh, dat dat dus echt een probleem gaat worden en dat we die dus gewoon meenemen. Um, het formale Sandipo, De vraag aan de wethouder. Bent u met het circuit erover aangezien we over hun terrein moeten rijden? Is daar al een akkoord op? Uh, samen met het Zandvoort Markt opzetten van de marktcampagne. Kom naar Zandvoort met de tuin, Hartstikke leuk. Doet niemand. Hebben we gezien de hele zomer lang. Uh, de vraag is dan ook, is dit haalbaar? Um, en daarnaast, wat we dus ook merken met de hoteliers. Is, en dat verbaast mij nog steeds enorm. en ik kan het bijna niet eens uitleggen. Is dat als we in Zandvoort willen bouwen voor inwoners moet je parkeren op eigen terrein. En als je in Zandvoort een hotel bouwt, dan krijg je voor de helft gratis parkeervergunningen. Zo mooi is dit systeem. Zo groot wordt die druk. Dus als je dus een hotel neerzet, krijg je dus voor de helft aantal parkeervergunningen erbij. En wij kunnen in Zandvoort geen enkel huis neerzetten, omdat we last hebben van die parkeerdruk. Nou, Als we dat, als we dat systeem met z'n allen oké okay vinden, dan heb ik daar ontzettend veel problemen mee. Um, en daarnaast, um, als we het nou hebben... Sorry, uh, ik moest heel je geluid viel weg, dus ik heb je bij laatste bijdrage niet kunnen verstaan. Uh, iemand heeft mij gedimpt, zie ik net. Dat is ook wel, dat is ook wel nieuw. Um, ja, wat, wat hebben jullie voor het laatst gehoord? Misschien is dat misschien de goede vraag om te stellen. Ja, nee, u um, had het over de systematiek van de hotelvergunningen. Dat was het laatste wat ik heb meegekregen. Uh, ja, dus ik het heb al aangegeven dat ik het vervelend vond uh, dat wij niet kunnen bouwen om vanwege de parkeerdruk ja. in dat hotelje. Ja. Dus dat je gewoon een hotel neer kan zetten, uitbreiden... Dat je gewoon de hoeveelheid per keer... Uh, dat, dat had je al gezegd. Heb had ik, ik ook al aangegeven dat ik dat heel vervelend vond? Nou, oh, bij deze. Ja, ja. Doe ik het nog een keertje. Nee, dus het, het verleiden ja. dus ook van... Uh, nee, van ja, om dan te zorgen... Dat we aan de buitenwijk gaan, gaan uh, parkeren. Uh, dat raden we ten, nou, ten eerste aan. En dat zou voor ons ook een, uh, een, een zaak zijn om te amenderen. Uh, want wij zien niet in hoe dat uh, zich zal uitwerken in deze huidige situatie. De parkeering wordt eigenlijk alleen maar hoger. Er zijn ook best wel wat hotels bijgekomen. Dat is op zichzelf natuurlijk fantastisch. Dat geeft ook aan hoe gastvrij Zandvoort is... hoe goed Zandvoort is... en hoeveel vraag er is naar Zandvoort. Um, maar dat geeft ook aan... Uh, en wat hoteliers het algemeen doen... maar Airbnb gasten natuurlijk ook... Uh, of Airbnb's... is dan de hotel of de, de parkeerplek verhuren... tegen een tarief wat nagenoeg bijna hetzelfde is... als het tarief waarvoor de vergunning is afgegeven... Nou, daar zit dus ook een enorm verdienmodel aan vast. En dat vind ik gek dat wij als gemeente dat accepteren. Um, wat ook apart is, is de wijze waarop vergunningen worden verstrekt in Zandvoort. Uh, er zijn in de jaren uh, ook huizen gebouwd. Daar is ook een bepaalde parkeernorm aangekoppeld. Daar wordt ook afgegeven en toch worden er extra vergunningen verleend. Dat systeem blijft mij verbazen. Het blijft me ook verbazen dat... Uh, dat dat dus kan, hè? dat we dus meer uitgeven dan dat we wettelijk ook aangeven dat dat mag. Uh, dus we hebben, we hebben nog eens een keer aangegeven: dat, hebben, dat zullen we nu nog een keer doen. Is de vraag of er nou nog eens een keer gekeken kan worden of die vergunningen allemaal rechtmatig zijn verleend. En zo niet dat die ingetrokken kunnen worden. Een mooi voorbeeld is dat de Max-euw van daar is gebouwd, één huis, één vergunning. Sommige huizen hebben die tegenwoordig uh, hadden een oprit, hebben nu een tuin worden twee vergunningen afgegeven. En de parkeerdruk is letterlijk zoek. Want dat is wat hier gebeurt in Zandvoort. Het heeft ook niks te maken met Haarlem... want dat was ook in de Zandvoortse tijd al gebeurd. Um, voor de rest lezen we heel veel... ook in het uh, ondernemersbelang Zandvoort heeft aangegeven. Daar zien we ook heel veel zaken terug... die in het coalitieakkoord ook naar voren zijn gekomen. Dat gedeelte juichen we zeker toe. We zijn ook blij dat de ondernemers zullen meedenken... over hoe wij onze parkeerdruk in Zandvoort kunnen nou, behagelijker kunnen maken maar ook hoe we zandwoord weer van de zandwoordjes kunnen maken... want dat is in feite waar het om draait. Wij wonen hier het hele jaar door. Toeristen komen enkel een hele dag. Daarna nog één hele kleine vraag over de Felix E-scooters. Ik heb de vraag ook, ook nog informeel een keer gesteld aan een van de wethouders. Uh, maar uh, onze vraag ook over die e Felix E-scooters... is waarom het wel in Haarlem is uitgerold en niet in Zandwoord. Kunt u mij uitleggen in het kader van duurzaamheid waarom dat nog niet gebeurd is? Uh, dat is het volgens nog van ons vanuit D66. Uh, voorzitter, dank u wel. Dank u vriendelijk. Ik moet u één ding bekennen meneer Het hele gesprek, behalve de laatste minuut... bent u bij ons hier de griffie uit beeld geweest. Maar we zullen dat op een band ergens wel kunnen horen. Uw bijdrage wordt absoluut niet gemist. Dank u nogmaals. Uh, CDA, de heer Mettes, neem ik aan. Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Mettes, gaat u gang. Ja, uh, er zijn veel vragen gesteld. en Ik ben ook uh, benieuwd naar de antwoorden. Ik zal ze dus niet herhalen. Ik zal heel kort even aangeven hoe het CDA hierin uh, zit. Uh, wij steunen uh, het feit dat we naar een nieuw parkeerbeleid gaan. Dat hebben we gedaan. En als we A zeggen, zeggen wij ook B. Dus uh, wat de uitwerking betreft in uh, korte termijn maatregelen en lange termijn maatregelen... zoals die aangegeven staan in het raadsbesluit... Daar kunnen wij ons in, in vinden. Wij vinden het overigens van getuigen dat dit onderwerp met al die verschillende belangen en emoties die dit oproept. Waarbij het onmogelijk is om het met iedereen naar de zin te maken dat de, uh, dit aangepakt gaat worden nog in deze periode. Dat vinden wij van moedgetuigen uh, en dat steunen wij dus van harte. Uh, ik ga verder niet in op al die vragen die gesteld zijn, daar krijgen we zo antwoorden op. Ik wil wel het CDA-standpunt ook duidelijk maken als het gaat om de situatie van Nieuw-Noord. Uh, voor ons geldt hetzelfde. Wij vinden dat uiterlijk 1 juli ook Nieuw-Noord meegenomen moet worden. Uh, uh, als het gaat om het tijdelijk, tijdelijk moet ik zeggen, invoeren van bewonersparkeer. Voor het overige is er meer dan genoeg gezegd en wacht ik de antwoorden af. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wetters OPZ, aan wie mag ik het woord geven? Meneer de voorzitter... Ik had een handje opgestoken. Ik heb één ding niet goed verstaan van de heer Metters. Zij hij 1 juni of juli? Ik vraag het aan meneer Metters. Meneer Metters, zei u 1 juli of juno? You know? Nee, nee, Hetzelfde eigenlijk als wat ik van, uh, gehoord heb van uh, GWZ. Dus 1 juni voor de uh, wijken. En als het niet lukt om die Noord op 1 juni te krijgen, dan uiterlijk 1 juli. De L. Van Lodewijk. Dank u wel. Juli op het laatst en juni. You know. Oké, okay, dank u voor die bijdrage. Open set, aan wie mag ik het woord geven? Ik zie voor mij meneer Dank met u wel, voorzitter. meneer Berg. Meneer Berg, gaat u gang. Dank u wel. Um, we vinden het uh, jammer om te lezen dat er uh, uh, geen moment ruimte is voor uh, een betere participatie met bewoners. Maar. Heel kort, toch iets uit. Uh, gaat mij omhoord. hier noord, want de rest. Uh... Meneer Metters, uw microfoon staat nog aan en u zegt wat tegen iemand, denk ik. Maar misschien kunt u uw microfoon uitdoen of u vraagt... Ach, daar bent u weer terug. Wilt u uw microfoon uitdoen, meneer Metters? Dan geef ik wederom het woord aan meneer Berg. Meneer Berg, gaat uw gang. Jo, dankjewel. Uh, zoals gezegd, we vinden het uh, jammer dat de participatie van de Wins uh, alleen blijft bij informeren voor de bewoners. Uh, maar ja, dat is het korte tijdspad. Over de eerste kwikwin, daar hadden we wel een, uh, ook een opmerking. Onze vrees is ook dat het in andere wijken uh, uh, tot problemen gaat leiden. Bijvoorbeeld Nieuw-Noord, Zandvoortse Laan, Burgemeester Namerlijn en Kwalits van Uppertlaan. Um, we hopen dat deze toch uh, meegenomen worden in het gebied. Um, als tweede kwikwin, inzet Zanddepot, hebben we ook de vraag over recht van Overpad. Uh, hoe het daarmee zit. Ehm... Um, en uh, wat de reden is van de quick win toezegging om hotel- en pensioenvergunninghouders aan de randen van zandvoort te laten parkeren, baan die nu niet is meegenomen, dan ten aanzien van besluit 2, optimaliseren uh, bereikbaarheid en parkeren. Vanaf het moment van dit plan van aanpak, optimaliseren bereikbaarheid en parkeren, tot de definitieve versie, heeft de Raad geen enkele zeggenschap meer over gemaakte keuzes en de uiteindelijke kosten. Nu op basis van deze gegevens instemmen, met het oppakken van de overige maatregelen uit het plan van aanpak... waaronder het uitwerken van het plan voor digitaal en uniform fiscaal parkeren, zodat dit vanaf 2022 kan worden uitgerold, is voor ons niet acceptabel. Doordat er ingrijpende keuzes gemaakt gaan worden... zoals uitbreiding fiscaal gebied, kostenniveau, belastingverordening Beleidsregels, parkeervergunningen, etc. vinden we het slechts informeren van de raad onvoldoende. Eerst zal de raad een business case met voor- en nadelen en eventuele alternatieven financieel onderbouwd ter besluitvorming voorgelegd moeten worden. alvorens het college tot uitwerking kan overgaan. Bijvoorbeeld enkele punten die voorafgaand aan besluitvorming door de raad eerst in de business case terug moeten komen. Bijvoorbeeld een gratis parkeervergunning voor de eerste auto's. Dus ook voor bewoners met een eigen garage of oprit. Um, die zijn nu uitgesloten als ze een eigen parkeerstalling hebben, bijvoorbeeld bij het LBC-gebied. De parkeerdruk op straat zal alleen maar toenemen naar ons idee. Wanneer weer fiscaal parkeren, voor mij is bekend dat er een keer een werkgroep uiteraard. ...doorgerekend heeft en ook als proef doorge, doorgevoerd met een ongunstig resultaat. Kan de wethouder aangeven wat de verwachte kosten en baten van fiscaal parkeren zijn? Wat wordt het beleid voor inbellen bij bezoekersparkeren? Door bijvoorbeeld mantelzorgers. Gezien de vergrijzing in Zandvoort zijn er te velen. De kosten kunnen dan extreem oplopen. Vraag aan de wethouder. Komt daar een uitzondering voor? Meneer Berlus, ik heb een interruptie voor u... ...voor u van de heer Elgebadi. Meneer Elgebadi, gaat u gaan. Ja, hoorde ik nou goed dat u in een bijzin zei... ...dat de parkeerdruk alleen maar zal toenemen... ...als wij beleid uh, daarop na gaan houden? Ik, ik snap die zin niet helemaal in uw betoog. Dank u niet... je ja, goed gehoord. Als we, als we de mensen die nu op eigen terrein horen te parkeren... ...bijvoorbeeld uh, waar vroeger het, uh, de rug aan rug woningen... ...bij het Zwarte Veldje, die hebben nu toch vergunningen gekregen... Uh, daardoor is de druk in de wijk toegenomen. Dat heb je goed begrepen. Ik ga verder. Um, Door vergunninghouders ook voor strandtenten, strandtentjes, zo bij Voorwaarts, KVA, uh, KVS en Helios, plus de uitgifte van parkeervergunningen aan strandpachters ten behoeve van strandbungalows. Dat zijn er op het moment 30, maar daar komen er vanaf Vanwege de verkochte vier strandpavillons nog circa 60 plekken bij, zal het aantal parkeerplekken aan de Noordboulevard zomers al 70% bezet zijn. En er komen de komende plekken van de campus nog bij. Vraag aan de wethouder, is het wel verdedigbaar gezien het economisch belang dat ze vertegenwoordigen, de plekken, dat er zo weinig plekken resulteren voor dagbezoekers? Met betrekking tot besluitpunt 2b. ...lijkt het ons verstandig om tevens een onderzoek te doen... ...naar het parkeerdek op het Vauwseplein. Vooral voor belang voor de ontwikkeling van Badhuisplein en het entree. Is de wethouder hier bereid? En de nota parkeernormen staat voor planning in het tweede kwartaal. We benadrukken nogmaals het belang hiervan... ...voor de voortgang voor de herontwikkeling van de entree en het Badhuisplein. Tot slot, voorzitter. In paragraaf 2.3 staat te lezen dat u graag wensen wilt overnemen in de nieuwe OV busconcessies na 2027. Voor de openzet is herstel van de verbinding Nieuw-Noord naar het centrum... en niet tot aan het station heel belangrijk. Verder doet u een haalbaarheidsonderzoek naar een buurtbus en of op of hop, -off, hop bus kan de wethouder aangeven wanneer de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek verwacht kunnen worden. Het is essentieel gezien de vergrijzing in Nieuw-Noord maar ook gezien de verdere toevoeging van woningen in Nieuw-Noord. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Berg. Elgabali El heeft een interruptie. Een aanbrander. Nou, meneer Elgabali, gaat u ja, gang. Een, een korte vraag aan de heer Berg. Bent u uh, op de hoogte van de antwoorden die de fractie van GroenLinks heeft gehad over die hop-on- en hop ofbus uh, Of vragen die wij hebben gesteld? Dank u, meneer hey. Berg. Uh, meneer Berg, gaat u gang. Nee, maar ik, ik, ik, lees, ik lees dat er nu weer een haalbaarheidsonderzoek is... dus ik uh, hoor graag van de wethouder het antwoord hierop... wanneer we de eruit kon, nog kunnen verwachten. Dank u, vriendelijk. Ik geef nu het woord aan de wethouder, mevrouw Vrij. Gaat u gaan. Dank u wel, uh, voorzitter. En ook dank aan uh, de insprekers die de moeite hebben genomen... om deze avond uh, in te spreken... Ik um, wil eigenlijk eerst ingaan op uh, de motie uit 2017 in zaken uh, lijn 300. Um, omdat dat even een, ja, toch een, apart, um, uh, ja, een apart cluster is, om het zo maar te zeggen. Uh, als ik ook de andere bijdrage uh, zie. De motie uit 2017 die is gedeeltelijk uitgevoerd in die zin dat er 20.000 euro uit het mobiliteitsfonds vanuit de GR is gereserveerd om daarmee aan de slag te gaan. En de stuurgroep heeft destijds ook de aanbeveling daarbij gedaan om, samen, om dat samen met de provincie en de concessiehouder nader te bekijken. Um, een eerste quick scan geeft aan dat er, dat er op dit moment onvoldoende potentiële uh, reizigers zijn, maar het bedrag is nog steeds begroot. En uh, laatstelijk vroeg um, de heer Berg ook naar, uh, naar de OV-visie en wanneer gaan we dat doen en ook in relatie tot de hop-of-bus. Hop en dat staat gepland voor 2022. Meneer Keur vroeg ook naar uh, specifieke vragen die in 2018 zijn gesteld over de motie. Uh, die zijn mij niet bekend, zeg ik in alle eerlijkheid. Maar ik hoop dat ik op dit moment wel voldoende duiding heb gegeven over uh, de stand van zaken uh, daarvan. Um, dan um, het plan van aanpak... Um, en uh, nou ja, het parkeerbeleid is toch ja, het blijft een hot topic. U hebt allen uh, toch zinnige, uh, natuurlijk zinnige dingen daarover gezegd. Ik ben ook blij met de inspreekbijdrage uh, van meneer Van der Veen namens uh, de OWZ. En ik denk uh, dat het heel belangrijk is, inderdaad, dat we de goede samenwerking voortzetten. Omdat we natuurlijk nog een hele uitwerking ingaan van het daadwerkelijke uh, beleid. En zaken als. Uh, ...prijsdifferentiatie, ja dat zijn zeker ze uh, elementen die we verder moeten gaan uh, uitwerken. Uh, het het gastheerschap, daar ben ik uiteraard uh, voorstander van. Uh, maar u, u, u zet dat haast direct tegenover uh, controle en handhaving. En ik zie dat niet zozeer als tegengesteld. Want mijn ervaring is wel dat het echt het merendeel van onze bezoekers en gasten... ...houden zich aan de regels. Maar voor diegenen die dat niet doen, zul je toch die controle en die handhaving uh, in stand moeten laten. Juist ook omdat, uh, nou ja, het gros, is mijn beeld, zich wel aan de regels houdt. Um, mevrouw Mok uh, vroeg, uh, dank ook voor uw bijdrage en u vroeg naar Nieuw-Noord. En ik denk dat het goed is om um, daar in eerste instantie op in te gaan. Wij hebben een aantal quick wins um, opgenomen, maar de, ja, de meest spraakmakende zou ik haast uh, willen zeggen... is uh, het invoeren van dat tijdelijke parkeerregime in de zomer. Uh, wij hebben echt al even moeten wikken en wegen van, van wat kunnen we nu doen om die parkeerdruk in de zomer um, te verlagen. En dat gezegd hebbende, om er ook naar de toekomst toe iets aan te hebben... Uh, ...en wat wel binnen ons huidige kader past. Want we hebben op dit moment nog niet een nieuw beleid. Dus de maatregelen die we treffen... Ja, ...die moeten we als het ware proppen in het beleid dat we nu hebben. Wat gezegd hebbende kwam eigenlijk het idee van bewoners uh, parkeren op. En ik denk dat dat een effectieve maatregel is om de druk... ...juist in die drukke zomer uh, te verlagen voor onze inwoners. En wij hebben daar uh, drie wijken voor geselecteerd. We hebben Zandvoort-Zuid en tra daarmee is niet uitsluitend bedoeld Tranendal, maar eigenlijk als verheldering dat ook Tranendal um, daarin valt. Op pagina 19 ziet u dat duidelijker op het uh, kaartje. Dus laten we zeggen Zandvoort-Zuid inclusief Tranendal, zo is het um, uh, bedoeld. Uh, Oud-Noord en Park Duinwijk. Um, dat heeft ook te maken met tellingen en cijfers die in 2019 um, uh, ...of het onderzoek dat in 2019 is verricht... ...en waaruit blijkt dat de parkeerdruk daar heel erg hoog is. Waarom dan niet Nieuw-Noord, vraagt u uh, eigenlijk? Uh, nou ja, eigenlijk vraag, is dat een vraag die vrijwel iedereen uh, stelt. En dat heeft met een aantal zaken te maken. Allereerst naar de, de eerder uh, gerefereerde uh, parkeerdruk. We hebben dat uh, onderzocht. Of weliswaar met cijfers uit 2019... En daaruit blijkt dat ook op het moment dat, um, dat je Park Duinwijk en Oud-Noord ook toevoegt als gereguleerd gebied... ...dat je dan eigenlijk op, op um, de meeste dagen nog voldoende ruimte hebt in Nieuw-Noord. Uh, weliswaar op een hele drukke zomerse dag zit het echt dan wel op 100%. Ten tweede um, was er wat aarzeling over het draagvlak ook onder de uh, inwoners... En zij hebben nog niet een dermate hoge parkeerdruk ervaren als wel in andere wijken het geval was. En ook het element van de kosten. Maar belangrijk, wat ook een heel belangrijk punt is, is dat eh, Nieuw-Noord eh, minder homogeen is qua gebied. En daarmee bedoel ik dat je sportvelden hebt... ...waar bezoekers moeten kunnen parkeren nou, bij uitwedstrijden, eh, zomerkampen, nou, al dat soort eh, zaken meer. Dus je redt het niet om daar alleen bewoners eh, te laten parkeren, omdat daar ook mensen van buiten Zandvoort moeten kunnen eh, parkeren. Eh, hetzelfde geldt voor de scholen en het winkelcentrum eh, in Nieuw-Noord. En dat maakt wel dat je. Eh, want als je daar een bewonersparkeerregime eh, doet, dat betekent dat, dat eh, mensen daar ook de hele dag eh, natuurlijk kunnen parkeren. Eh, en, en, ja, terwijl je ook eh, bezoekers hebt. En dat maakt het ook ingewikkeld met 1 juni. We hebben nog een contact gehad met parkeerservice. Die eh, gaat deze maatregel voor ons uitvoeren. En die zegt van nou, als alles in één klap. Eh, eh, bewonersparkeren wordt voor heel nieuw noord, dan zou dat nog wel kunnen, maar dat lukt haast niet, omdat je toch nog hier en daar wat aanpassingen uh, moet doen denk inderdaad aan de scholen en de sportvelden um, dus mijn voorstel aan u is eigenlijk om dat nog eens goed ook op papier te zetten voor en nadelen mevrouw, en de die wij daarbij hebben uh, mevrouw Vrij, u heeft een interruptie van mevrouw van den Veld. Mevrouw. Mevrouw de Veld, gaat u dus zwak dank u wel ik hoor de wethouder net iets zeggen en dan denk ik van ojojoj, het is zo simpel namelijk. Je zet namelijk een bordje neer, zone vergunninghouders en we hebben namelijk ook een heel leuk bord aan het einde zone vergunninghouders. We hebben twee wegen die naar de sportvelden leiden. Vanaf dat punt kunt u ze neerzetten. Sportvelden opgelost. Parkeerterreintje bij de FOMAR, Einde zone parkeerprobleem opgelost. Ik snap het probleem niet. Oké, okay, hartelijk dank mevrouw Woerderveld. mevrouw vrij, ja. gaat u verder. Dat kan ik inderdaad doen, maar dat betekent dat er dus op dat nog kleinere gebiedje geen regime geldt. Um, dus, dus dat is, um, ja, want dan geef je het vrij weer. Um, en dat maakt um, dat het. Um, ja, en dat maakt dat het, dat het ingewikkeld eh, is. Maar desalniettemin, ik zeg u toe om dit eh, nog even goed op papier voor u te zetten. Eh, nou ja, met de achtergrond hè, waarom het college met dit voorstel eh, is gekomen. Eh, wat we kunnen doen als we geen bewonersregime invoeren eh, qua maatregelen. Hè, wat is er nog mogelijk qua handhaving of verkeersregelaars? Of nou, al dat soort zaken. En andersom wat het betekent als je wel een bewonersregime eh, invoert. En eh, wat dat dan met zich brengt voor plekken waar ook mensen buiten zandvoort moeten zijn. Zoals eh, de sportvelden. Dus ik zal zorgen dat u dat eh, op schrift krijgt. Ik heb u in ieder geval willen meenemen in de eh, overwegingen en de onderzoeken die tot op nu toe zijn eh, gedaan... En ik hoop dat dat, um, nou ja, dat, dat uh, ook helderheid uh, verschaft uh, voor over twee weken. Wel, Verhey, u bent echt uh, populair, want u krijgt weer een interruptie, nu van de heer El Khabani. El gaat u gang. Ja, ik vind het een duidelijk verhaal wat de wethouder schetst. Ik heb alleen één vraag. U schetst net ook uh, dat de scholen daarin een probleem volgen. Nou liggen volgens mij een aantal scholen uh, in het centrum en voor mij ook de ons school... liggen al in uh, een gebied of gedeeltelijk in een gebied waar een parkeerregime geldt. Dus hoe is dat dan daar opgelost? Met, Dank u, uh, bijvoorbeeld, uh, Gaat u verder, uh, ja, Sorry, Bijvoorbeeld met kiss-and-ride uh, stroken. En dat soort uh, zaken. Dus, dus dat is iets dat, uh, he, wat, mogelijk kan het ook een oplossing zijn, maar dat, dat kost wel tijd. En, en hoe wijs je dat aan? Of een blauwe streek, Ja, dat moet je ook allemaal nog wel gaan doen. Dus dat, dat, is, uh, dat ga ik voor u uh, op papier zetten. Mevrouw Vrij, ik zie nogmaals de interruptie van mevrouw Van der Veld. En ik heb gelijk een bezoek aan alle anderen om even mevrouw aan haar betoog af te laten maken. Maar gaat u even uw gang mevrouw Van der Veld. Nou, dank u wel voor deze gelegenheid. Ik zal het kort houden. Uh, bij de scholen in Nieuw-Noord, daar is al een kisserrijdstrook. Een dus het probleem is ook opgelost. Dank u, mevrouw Van der Veld. Mevrouw Vrij, maakt u uw betoog af? Ja, ik. Uh, ik uh, volgens mij niet. Ik kom daar vrijwel dagelijks. Maar dit, ik ga dit ook even goed voor u op papier zetten. Dat is de, wat ik heb uh, gezegd. Um, dat is even een, een ja, ik noem het maar even een hoofdmoot uit, uit um, veel van uw uh, bijdragen. Um, een ander aspect wat ik veel terughoor is de hotelvergunningen. Dus ook dat wil ik even apart uh, toelichten en uh, uitleggen. Um, want meneer Herms, u, u hebt gelijk dat de systematiek achterhaald is... ...en uh, op de schop moet. En dat is ook eigenlijk precies wat we gaan doen. Alleen doen we dat met ingang van 2022. En de reden dat ik dat niet heb gedaan als, als quick win of nu tijdelijke maatregel voor de zomer... ...heeft ermee te maken dat het gros van de hotelvergunningen al is uitgegeven. Dus ik, kan, ik heb geen grond om die dan zomaar in te trekken. En ten tweede moet u weten dat bij nieuwe aanvragen, bijvoorbeeld voor een Airbnb, dat we zeer kritisch kijken naar hoe het parkeren wordt opgelost. Dus dat is iets dat, um, dat blijkt, maar dat is de achtergrond waarom we het niet nu hebben gezegd, uh, los van alle verleidingstactieken uh, die er zijn, uh, we kunnen dat zomaar intrekken. Dus um, dat is... Um, Um, de reden. Dan ga ik nu nog even de partijen hebben um, daarnaast nog een aantal andere vragen gesteld waar ik um, nu op in um, uh, zal gaan. Zo noemde mevrouw van der Veld ook uh, de wegsleepverordening. Um, um, dat is iets dat ik denk dat we daar goed naar moeten kijken ook in de verdere uitwerking van het parkeerbeleid of dat van toegevoegde uh, waarden. Um, uh, zal zijn en ook wat dat, uh, ja, wat dat concreet met zich brengt. Ik heb daar geen uh, zicht op, want dat betekent ook ergens dat je die weggesleepte auto's uh, moet stallen. En ik weet ook even nog niet waar dat überhaupt uh, zou kunnen, want als dat buiten Zandvoort is op een hele drukke zomerse dag, dan lijkt me dat ook ingewikkeld. Um, de um, Meneer Deen van de PVV u gaf aan van nou, u, u, uh, u had het ook over Nieuw Noord um, en het haalbaarheidsonderzoek naar een verdere uitbreiding uh, van parkeerterrein De Zuid. Um, dat is iets wat we willen verkennen. Kijk, in mijn ideaalbeeld uh, is, is Pede Zuid niet alleen een parkeerplek, maar eigenlijk juist een vertrekpunt. En een aantrekkelijk vertrekpunt om juist naar het strand uh, te gaan of de duinen in te gaan. Um, en uh, in die zi zin wil ik ook graag onderzoeken of er verdere uitbreiding uh, mogelijk is. Ik heb ook een brief bijvoorbeeld ontvangen van een van onze inwoners... die uh, Katwijk of Noordwijk noemt als ons uh, voorbeeld. Ja, vind ik ook prachtig, maar daar hangt natuurlijk een enorm prijskaartje aan. Uh, dus vandaar de gedachte om toch eens te onderzoeken... welke ruimte is er nu nog uh, om Pedezuid verder uit te breiden en te optimaliseren. Meneer Elgebali, u vroeg uh, naar de verdere communicatie. Uh, na dit uh, raadsbesluit ook en naar de verdere behandeling... dan wordt er ook een uitgebreide projectpagina op onze website uh, ingericht... waar alle informatie uh, te vinden is. Um, waaronder dus ook um, ja, veelgestelde vragen, om het zomaar um, uh, te zeggen. Um, voor wat betreft de campagne um, en de internationale trein... Ja, dat blijft afhankelijk natuurlijk van de coronamaatregelen. Dus, het is, um, ja, dus, dus dat, is, dat is wel de afhankelijkheid die überhaupt natuurlijk de komende periode nog uh, blijft. Maar dat is wel belangrijk. Um, ik denk dat het een goede maatregel is. Alleen is het, uh, blijft dat afhankelijk uh, van corona en we zullen dan ook naar bevind van zaken daarin handelen. En ook in de nieuwe wijken komen uh, borden te staan. Um, dan um, ja, voor wat uh, betreft Airbnbs en um, um, meneer um, Van der Veen noemde dat en mevrouw Gurrelson. die refereerde daar uh, vervolgens aan um, wij, wij toetsen inderdaad kritisch en als er inderdaad parkeergelegenheid is op eigen terrein als je een Airbnb krijgt ja, dan krijg je geen um, vergunning dus het is heel bepalend um, Onthuidige regels die bieden voldoende handvatten en um, um, middelen om daar heel kritisch op te toetsen. En dat doen we ook. Um, u vraagt um, ook naar het bestemmingsplan in relatie tot Pede Noord. En het klopt dat het nu niet uh, in overeenstemming is met het bestemmingsplan... Uh, maar wij kunnen daar met een uh, omgevingsvergunning voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan uh, mee volstaan. Dus dan voldoet het in ieder geval voor de korte termijn aan alle bestemmingsplanrechtelijke regels. Um, ja, ik heb u al aangegeven, het kaartje op pagina 19 is, is wat dat betreft helderder duidelijker. Het gaat inderdaad om Zandvoort-Zuid, inclusief Tranendal. Zo is dat uh, bedoeld. Dus ook bijvoorbeeld de zandvoort Laan. Daarnaast vraagt u naar de onderzoeken uh, voor de parkeerdruk uit 2017 um, en ook de um, ja, de, de verschuiving eigenlijk van uh, de ene vergunningsgebied naar het andere of, of de bewoners. Nou, dat is dus iets wat we eigenlijk ook komende periode goed gaan monitoren en in de gaten houden. En we nemen dat mee voor zoverre dat nog relevant is. Want in dat nieuwe parkeerbeleid moeten we ook een goede afbakening van de wijken hebben. Um, maar ook, um, ja, als je dan die eerste uh, gratis vergunning hebt, wil dat niet zeggen per definitie, dat je overal de hele dag gratis kunt staan. Dus dat zijn echt allemaal nog wel elementen die we moeten uh, gaan uitzoeken. Uh, um, u vraagt uh, naar de planning. En ik moet u uh, aangeven dat er een, een fout in de planning is geslopen, zoals die op pagina 7 staat. En het is ook een gedeeltelijke antwoord op de vraag van de heer Berg, van hoe en wanneer wordt de raad nou nog meegenomen. En is er nou een go-no-go no go moment uh, nog. Uh, ik probeer uh, u, nou ja, überhaupt zou ik bijna zeggen, altijd goed mee te nemen. Maar in dit geval heb ik ook expliciet uh, aangegeven om elk kwartaal bij u terug te komen. En voor wat betreft de tarieven en wat dat precies met zich brengt, wil ik eigenlijk eerst een apart voorstel naar u brengen. Dat staat ook op pagina 6. Met een voorstel um, voor de parkeertarieven. En dat moet u eigenlijk zien als die scenario's en als een, ja, als een bouwsteen voor de uiteindelijke parkeerverordening. Die, en dat staat hier uh, verkeerd. In Q3 uh, staat, maar dat moet Q4 zijn. Dus in Q3 eigenlijk het, ja, de bouwsteen om het zomaar te zeggen van goh, hoe gaan we nou om met die tarieven. En wat betekent dat nou? En in Q4 het daadwerkelijk vaststellen van... Um, van de regels uh, daaromtrend. Um, um, even kijken hoor. Ja, en, en dat is dus inderdaad: hè, de bewoners, um, de eerste vergunning gratis. En wat betekent dat voor de tweede vergunning? En het is niet zo: hè, sommige mensen betalen nu 80 uh, euro en de andere 27,50. Uh, maar het is niet zo dat als ik nu 80 euro betaal voor mijn eerste en 80 euro voor mijn tweede, dat ik per definitie 160 euro betaal voor mijn tweede vergunning. Omdat, er, um, ja, omdat je dus ook moet betalen voor de mensen die um, geen tweede auto hebben, om het zo maar te zeggen. Maar even voor de alle duidelijkheid, het gros van onze inkomsten op dit moment komt echt voort uit um, bezoekers. Uh, uh, parkeren. Dus uh, de vergunningen op dit moment in, dragen in totaal 6% bij aan de totale parkeerrevenue. Uh, dus, dus eigenlijk wat je doet met, het, uh, ja, met, met je straatparkeren en de tarieven op de parkeerterreinen is, is eigenlijk wat dat betreft uh, nog veel bepalender. Uh, mevrouw Koper, u uh, vroeg ook expliciet nog naar Nieuw Noord, daar kom ik uh, schriftelijk op terug. Ja, meneer Hermsen van uh, D66U vroeg uh, uh, naar de stand van zaken, ook met het voormalig uh, Zanddepot. Uh, de overleggen daaromtrent uh, vinden plaats. En uh, als ik daar meer duidelijkheid over kan verschaffen, uh, dan zal ik dat zeker doen. Uh, ik ben het met u eens dat de systematiek uh, niet meer actueel is. Dat geldt voor de hotelvergunningen, maar we hebben er ook nog een aantal andere soorten. Uh, ...vergunningen die niet helemaal meer actueel zijn. En dat is juist het idee van dit hele uh, parkeerbeleid eigenlijk... ...dat we toch toe gaan en werken naar dat ene regime. Um, en het klopt ook dat u zegt... ...eigenlijk hebben we nu een, een systeem qua uh, vergunningen... ...behoudens als je een parkeergelegenheid hebt op eigen terrein... Uh, ...maar er is geen expliciete relatie tussen... Uh, het aantal parkeerplekken en het aantal vergunningen dat er um, uitgegeven wordt op dit moment. Dus het klopt, uw veronderstelling wat dat betreft is juist. En dat is juist ook een van de elementen die we voor nou ja, het uiteindelijke nieuwe parkeerbeleid uh, moeten regelen. Verder vroeg u nog naar de e-scooters. Wij hebben op dit moment nog geen afspraken gemaakt met Felix uh, Scooters. Um, en dat is ook omdat nog niet duidelijk is waar die zouden moeten uh, komen te staan. Je moet dat wel aanwijzen of reguleren, um, want ze kunnen, ja, anders kunnen ze overal komen te staan. Wat je ook ziet is dat er inmiddels ook andere uh, aanbieders zijn. En we moeten wel even scherp zijn dat dat geen wildgroei wordt. Maar dat het een toegevoegde waarde kan zijn. Hè? Ofwel met, met uh, elektrisch of met fietsen die geleend kunnen worden. Juist omdat de toerist wat verder weg moet gaan parkeren. Dat vind ik wel een waardevolle uh, toevoeging. Uh, maar op dit moment hebben we daar nog geen concrete afspraken over. Uh, meneer Mettes van het CDA, u vroeg ook naar Nieuw-Noord. Dat heb ik uh, beantwoord. Um... Ja, meneer Berg, Openzet, u vroeg nog naar nou, hoe wordt de raad nou betrokken en ook in de verdere besluitvorming. Uh, nou ja, zoals ik heb gezegd, ieder kwartaal uh, kom ik bij u terug. En echt als het gaat om de tarieven en dat soort zaken in Q3, uh, voordat de vaststelling plaatsvindt in Q4. Ehm... Um... Ja, en een aantal voorbeelden die u noemt in uw verdere betoog, hè, of dat nu gaat om de parkeervergunningen voor de uh, strandhuisjes en um, dat soort zaken meer. Dat zijn echt zaken die we ja, de komende periode juist gaan uitwerken, hoe je daarmee omgaat en wat dan ook een redelijk tarief uh, uh, zou moeten zijn. Het parkeerdek van Plein, dat neem ik zeker mee, eigenlijk ook in het kader van de ontwikkeling van het Badhuisplein te kijken hoe we dat verder kunnen optimaliseren en ook inzetten... om nou, bijvoorbeeld de parkeerdruk voor de nieuwe ontwikkeling daar uh, op te vangen. Uh, de parkeernormenota, de, de, ja, dat, dat uh, vind ik ook dat dat belangrijk uh, is. En dat staat uh, inderdaad um, voor Q2. En ook uw aandachtspunt um, eigenlijk, hè, wat dat heb ik al gezegd... voor Nieuw-Noord en onderzoek voor Hop-om-Hop-of... -on dat moet juist zijn plek krijgen... Ook in onze eigen uh, mobiliteitsvisie. Um, dus dat zijn... Um... Nou, voorzitter, ik heb geen aantekeningen meer. Volgens mij ben ik uh, er op dit moment uh, doorheen. U bent in ieder geval door uw dat aantekeningen heen. Beantwoord. Althans, mijn best gedaan. <laughs> Daar gaan we altijd vanuit. Iedereen trouwens hier. Um, ik kijk toch even de zaal rond en ik vraag... Uh, ja, met veel belangstelling om uw tweede termijn. Ik neem dezelfde volgorde. Geen bezet, mevrouw van der Veld. Bent u er? Mevrouw van der Veld. Mevrouw van der Veld krijgt straks nog een herkansing. PVV, de heer Deen. Ja, Meneer dank Deen. u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Verhaai heeft heel veel gezegd. Uh, af en toe was ik ook een beetje de draad kwijt, eerlijk gezegd. Maar ik hoorde in ieder geval dat een van de redenen was om Nieuw-Noord niet te betrekken... Uh, zou zijn dat, dat het geen homogeen gebied is of dat er uh, draagvlakproblemen zijn. Nou, dat lijken mij nou geen noemenswaardige redenen om dat uh, niet te doen... want die draagvlakproblemen, die lijken me nu dus vanavond juist, uh, dat die helemaal niet aan de orde zijn. En, en voor de rest hoorde ik nog iets zeggen over uh, Felix... Ja, niet, niet dat ik voor of tegen Felix ben. Maar uh, mevrouw Verhey zegt dat ze anders overal komen te staan. Maar dat is nou volgens mij juist de bedoeling van Felix. Volgens mij is dat hun hele businessmodel. Tot zover, voorzitter. Dank u, meneer Deen. Ik ga nu verder naar. Is mevrouw van der Veld inmiddels aanwezig? Hm. Meneer Elgwari, GroenLinks. Ja, voorzitter. Ik wil eerst even één ding. Oh. Voor dat het over het veld. Inmiddels aanwezig. Laat nee, ik eerst nog wel van het helpen praten. Ik ja, weet niet ga, waar het om ga, gaat. Ik word van, u borrelt ontzettend, maar u bent er. Ja, gaat u gang. Nou, ik, uh, ik, ik heb nog maar eigenlijk. Een, als het gaat om de tweede ronde. Ik was even van boven naar beneden, want mijn man gaat zo naar boven. Gaat u ik, gang, mevrouw Hortveld. Ja, ja, uh, als het gaat om de tweede ronde. Dan heb ik eigenlijk alleen nog een, twee toevo toevoegingen. Uh, het lijkt erop dat we dus uh, 1 januari niet gaan halen... om het uh, parkeerbeleid uh, ingevoerd te hebben. Dat is spijtig, vinden wij. En uh, wij willen erop aandringen dat toch echt te gaan proberen in te voeren. Zodat het inderdaad, wat we met z'n allen afgesproken hebben... deze raadsperiode nog ingevoerd wordt. Dat is één. En wat ik vergeten ben eh, bij de, de eerste ronde... ...is aan te geven dat de pap op dit moment geldig voor de Engelbedstraat en de buurt daarachter... ...of die ook geldig gemaakt kunnen worden voor het Favalsje Plein. Het gebeurt namelijk regelmatig dat bewoners daar hun auto's niet kwijt kunnen... ...vanwege dus inderdaad hotelgasten die daar staan. En die mogen hem dan niet neerzetten op het Favalsje Plein. En dat is een hard gelach. je ziet dat het daar wel kan. En dan wil ik het even belaten... Dank u, dat was de tweede termijn. Dank u vriendelijk vooral verheld. Ik ga nu door, de heer El Gebadi, Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, kort dingetje rechtzetten. Ik zei uh, in al mijn blijheid over een gedeelte van het stuk, dat het, wat mij betreft, een hamerstuk was. Dat uh, stond natuurlijk een beetje haaks op ook mijn betoog om juist Nieuw Noord ook mee te nemen in uh, in dit stuk. Uh, dus uh, wat betreft dat trek ik die eventjes weer in. Uh, en Nieuw-Noord moet er wat GroenLinks betreft bij, uh, om wat ik al zei in mijn eerste betoog, uh, in de eerste termijn. Um, dan nog even uh, kort twee punten. Mevrouw Van der Veld uh, zei terecht dat er bij de school, uh, de golf een Kismar Ridestroke right is. Uh, ik heb even geïnformeerd bij iemand die ik heel goed ken. en uh, die daar nogal veel, vaak komt. Het bordje hangt er nog gewoon nog steeds dat daar een Kismar Ridestroke right is. Dus wat dat betreft. Uh, dat ook opgelost. Uh, en dan uh, nog iets anders. en daar vroeg ik ook het aan het eind van mijn betoog. richting de heer Berg het een en ander. Ik heb uh, nog even uh, gedoken. in de vragen die wij ooit hebben gesteld. aan, aan uh, dit college in 2019. rondom de hop-on, hop-off bus. En daar kregen wij toen als antwoord uh, op dat indien de bewoners niet tevreden zijn met uh, de dienstregeling, ze daarvoor in gesprek konden gaan met de provincie Noord-Holland en Connection. Uh, en als uh, een dergelijk initiatief, als een buurtbus, uh, wel interessant zou zijn, dan zouden de bewoners dat maar zelf moeten opstarten en organiseren en dan zou de rol van de gemeente daarbij beperkt zijn. Uh, en uh, ze zouden dan wel het initiatief van harte ondersteunen. Um, dus ik vind het dan een beetje uh, dubbel als ik dan die antwoorden kreeg in 2019 en in 2021, begin 2021, deze toch wel positieve en hoopgevende woorden van deze wethouder hoor. Dus ik vraag me af hoe dat dan uh, is gelopen. Terwijl wij van mij dit punt ook in het raadsprogramma hadden neergezet, met z'n allen en ondertekend. En wel. Uh, tot slot. Er was nog één ding vergeten in de eerste termijn. En dat ging over fietsers, uh, fietsen uh, en de visie erop. We zijn daar blij mee. Het is goed dat we dat doen. Uh, maar de vraag aan de wethouder is ook om te kijken of we daar ook niet een quick winst mee kunnen nemen. Uh, om de fietspaden in ieder geval, zeker nu na die periode. Uh, om nu ook even onder de loep te nemen, qua uh, bijvoorbeeld scheuren en, en gatenvorming. Ik denk dat dat ook een uh, mooie geste is richting onze uh, toeristen en burgers uh, en anderen die gebruik maken van die fietspaden. Dank u, GroenLinks. Geef nu het woord aan de VVD, mevrouw Keurenson. Uh, dank u, voorzitter. Ik had in uh, eerste termijn een vraag gesteld, uh, niet zozeer specifiek met betrekking tot het, een onderzoek, maar wel uh, in hoeverre de uitkomsten van uh, het onderzoek van, uh, bij het LDC betrokken gaan worden bij de verdere uitwerking. Uh, de wethouder die ging daar iets op in, maar niet geheel. En ik heb daarbij ook aangegeven wat in dat stuk naar voren komt en wat op dit moment ook een punt van. Uh, uh, uh, irritatie is bij veel inwoners, en eigenlijk gaf meneer Hermsen dat op een andere manier aan op andere stukken, onder andere bij de Max Euwenstraat, is dus toch de, de, het misbruik van uh, vergunningen of de inconsistentie van het uitgeven van vergunningen. Dus vandaar het ook uh, zeker het onderzoek nog eens even te betrekken. En uh, daar praten we natuurlijk specifiek over de Oostbuurt in dit geval. Uh, dan heb ik nog gevraagd, in eerste termijn, waar begint Nieuw-Noord? Um, en dan gaat het natuurlijk even over. Het begint er bij de Linnéaestraat. Zeg maar Heimastraat dat stukje. Want dan krijgen we natuurlijk in ieder geval. Als uh, zeg maar bij de rotonde Als het stopt. En we weten allemaal ook met, met centenpart hoe het zit. Uh, nou dan kan ik in ieder geval de eerste wijkje al uittekenen Waar de over, uh, overlast groot zal zijn. Maar ik neem aan dat dat in het hele vraagstuk van Nieuw-Noord. Meegenomen gaat worden. En ook in het kader van de volgordelijkheid. Hoe het wel ingevoerd kan worden. Um, in eerste termijn heb ik ook gevraagd. Over de invoering en dan met name het financiële. En de heer Berg gaf het ook al aan, de, de business case. De wethouder daar uh, geeft daarop aan. Ik kom bij u terug uh, elk kwartaal. Um, uh, Dat is leuk, maar ik zit even te denken. We zitten nu Q1 uh, bijna Q2. Uh, nou, we hebben zoveel, uh, uh, uh, niet zoveel tijd meer. Maar... Um, in Q3 krijgen wij de tarieven, maar een business case gaat wat verder dan het uh, alleen maar doorgeven van de tarieven die uh, er zijn. Het heeft namelijk te maken met een heel financieringsverhaal wat erachter zit, zeker ook met een terugverdieneffect als het gaat over parkeermeters. En uh, daarvoor refereerde ik aan het rekenkameronderzoek en het invoeren van een systeem en ook op basis van kostenneutraliteit. Dus wanneer kunnen wij de... ...complete business case inclusief alle mogelijkheden en de go-no-go -no -go tegemoet zien. Dank u wel. Dank u mevrouw Keurenson. Dan ga ik nu door naar de PvdA. Mevrouw Koper. Dank u wel voorzitter. Dank aan de portefeuillehouder voor de uitgebreide beantwoording. Uh, we zien graag uh, de, de, de, het voorstel en de reactie op het voorstel van mevrouw Mok en mevrouw Van der Veld terug. Uh, ik ga ervan uit dat u dan ook uh, suggesties zoals Partij van de Arbeid heeft gedaan over welke maatregelen dat u dat heel concreet maakt. Uh, ik hoorde u nog niet uh, ingaan op onze suggestie als het gaat om eventueel toch de, de hotelvergunningen nu nog in goed overleg met elkaar om te zetten naar wellicht parkeren in de zuid en noord. Maar misschien heb ik dat gemist. Als u daar schriftelijk op wilt terugkomen is dat ook prima. En kunt u dan ook de parkeerdifferentiatie zoals ik die heb aangegeven. Maar dat was wel het slot van mijn uitgebreide betoog. Dus ik kan me voorstellen dat die gemist is. Als het gaat om hoe Katwijk eenduidig is in het toeverwijzen bij de, vanaf de toegangswegen. Dat spaart een hoop borden in alle wijken neerzetten. Maar gewoon klip en klaar. ...hier kost het dit, daar kost het dat... ...en de rest is voor de bewoners. Nou, dan moet dat toch wel helder zijn. En dan mag het in twee talen graag. Nou, als u dat nog mee wil nemen, heel graag. Dank u wel. Dank u wel, Koper. Meneer Hermsen, voor D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat nu niemand mij dempt. Dan kan ik gewoon een gesprek afmaken. Wat, het wat we belangrijk nog willen doorgeven... ...wat we in ieder geval belangrijk vinden... Ik ja, heb zeker... even de reden vallen. Ik heb ja, maar... niet gedempt... Maar hey, iemand ging hier bij het viel weg. Zeker. Nee, ik zeg niet dat u mij heeft gedempt. Iemand heeft mij gedempt. Dat kan ik namelijk zien, want ik heb een zakelijke account. <laughs> het is jammer dat ik niet weet wie het gedaan heeft. want dan heb ik daar nog wel een appeltje mee te schillen straks. Maar okay. goed, er zijn zoveel mensen aanwezig dat je niet kan nahalen wie dat uiteindelijk heeft gedaan. Maar goed, uh, um, het zal zeker iemand zijn die fan van mij is. Um, het... Wat van ons echt van belang is, is dat Nieuw-Noord meegenomen wordt in die quick wins. We horen het hier naar een aantal partijen zeggen: dat belang willen we graag uitdragen. Um, deze olievlek moet gewoon uh, zo snel mogelijk opgeruimd worden. En uh, dat, dat lossen we niet op door een aantal, door een aantal uh, zaken mee te nemen. Maar dan moet je echt alle wijken meenemen. Um, daarnaast. Uh, nou ja, goed, we hopen dat we mee worden genomen op het gesprek over het Zanddepot. Want wij zien er ook wat haken in ogen. Nou, die hoorde heer Berg natuurlijk ook al wat zeggen over het recht van overpad, dat soort zaken. Ik hoop dat het niet te lastig gaat van ook de, de, de afspraken die wij dan maken met het circuit. met betrekking tot de samenwerksovereenkomst. Dat het niet als bijzijverhaal, et cetera, gaat opleveren. Um, uh, wat we um, nou ja goed ook wat betekent dat het Favageplein uh, daar zijn we blij dat het ook openzet uh, daar in uh, D66 gedachten meegaat om daar ook een parkeerdek te gaan creëren omdat het gewoon letterlijk heel veel parkeerplaatsen gaat opleveren al daar en zo kunnen we overal als we slim zijn een aantal zaken opzoeken uh, op uh, en regelen en wat mevrouw Gunst natuurlijk ook heeft aangegeven hè, met betekent dat die vergunningen en de wijze waarop afgegeven wordt het feit dat er bijvoorbeeld een put is en dat iemand dan alsnog zeg maar, voor zijn auto of zijn tweede auto dan wel een vergunning krijgt. Terwijl er eigenlijk wel twee plekken, nou ja, twee auto's op één opleidlaan kunnen uh, plaatsnemen. Daar worden dus ook gewoon vergunningen voor afgegeven. Uh, dat is overal het geval in Zandvoort. Dus uh, nou, inderdaad fijn dat er een één goed beleid zal komen dan in dat plan van aanpak. Zodat we dat soort oneigenheden uh, kunnen aanpakken. Um, ...voor tot dusver ons inbreng. En laat ik in ieder geval dan bij zeggen dat het ook gewoon een bespreekstuk is. Uh, want het raadstuk zoals die nu is, is dan nog niet voldoende. Helder, duidelijk, dank u. Het woord is nu aan de CDA. Meneer Metters. Voorzitter, uh, voor CDA geldt uh, eigenlijk hetzelfde wat net gezegd is. Die Noord zal er ook bij moeten komen. Want dat wordt natuurlijk een waterbed effect... Uh, dat is voor ons het belangrijkste. Uh, en daarom is het bespreekstuk. Want uh, als je dat graag terugkomen. Voor het overige kunnen we instemmen met het stuk. Dank u, meneer Mutters. Ik kijk nu naar de heer Berg, openzet. Meneer Berg, gaat u gang. Dank u, voorzitter. Um, allereerst uh, onderschrijf ik wat uh, mevrouw Geurzen zei over de business case. Um, het, wat dan nog wel um, het Zanddepot wil ik. Het recht van overpak hoorde ik de uh, portefeuillehouder zeggen. Er vinden gesprekken plaats. Um, ik hoop dat we het, uh, de uitkomsten uh, weten voor de waardvergadering. Uh, dat hoop ik. Dan kwitwin uh, 1, uh, tijdelijk parkeerdezien Nieuw-Noord. Um, ik zou het zien in, uh, of, uh, parkeerterrein van het winkelcentrum Noord gewoon een hele blauwe zone maken. Dan is dat ook opgelost. En uh, kist en rijstrijd bij de scholen. Gelukkig is er ook zes weken vakantie tussendoor. Dus daar zal, de, zal het probleem iets minder zijn uh, vanaf juli tot. Uh, tot uh, wat is het? Al op augustus. Um, ja, dan wil ik het belaten. Dankjewel. Dankjewel, ja, vriendelijk. Uh, wel voor hij. Mag ik tenslotte u het woord geven? En ik denk het wordt een bespreekstuk. Maar dan weet u dat vast. Ik, ik weet het wel zeker. <laughs> nee, ik... Um... Ik zal nog even spits een aantal punten um, um, benoemen. Ik heb gezegd dat ik nog schriftelijk ook uw van nadere informatie zal voorzien uh, voor Nieuw-Noord. Ik zal zorgen dat u dat ook tijdig hebt, zodat u dat kunt betrekken bij uw voorbereidingen voor de raadsvergadering. Uh, ten aanzien van het tijdpad uh, 1 januari, voor 1 januari, moeten we wel alle stukken um, hebben vastgesteld. Dat is de planning. En vervolgens gaan we zo spoedig mogelijk uitrollen. Um, dus dat is uh, nog even goed om uh, expliciet te maken. Um, voor wat betreft um, de mobiliteitsvisie in relatie ook tot hop, hop et cetera. Kijk, ik denk dat het goed is om integraal onze, onze eigen visie op OV. te OV mee te geven, maar uiteindelijk is het natuurlijk de provincie en de concessiehouder die daarover gaat. Dus zo is dat um, bedoeld. We blijven afhankelijk uh, van die concessieverlener. Um, naar de, mevrouw Gurdershoff van de VVD zei ook het misbruik van vergunningen. Um, dat is echt iets wat we ook goed kunnen aanpakken met dat nieuwe parkeerbeleid. Want de, ik, ongetwijfeld zijn er in de loop der tijd echt nog wel wat onjuistheden uh, voorgekomen. En wat betreft Nieuw-Noord, ik denk dat het goed is om dat uh, ook du te duiden. Uh, ons idee was om dat inderdaad bij de Heijmansweg uh, te doen, dus vanaf de rotonde. Uh, maar ja, als dat allemaal één regime wordt, dan, uh, ja, dan, dan is dat misschien niet meer, iets meer uh, zo uh, relevant. De business case is ook Q3, want dat is namelijk wel de onderlegger... ook uh, van je uh, tarieven en je kostendekkendheid. Dus dat is iets um, wat, wat dus ook in Q3 um, gaat komen. Um, de communicatie op de beboarding de suggestie van uh, mevrouw Koper, die nemen we zeker mee. En dat is juist ook de uh, bedoeling om goed te verwijzen ook naar de uh, parkeerterreinen en duidelijk te maken wat het regime is. Dat doen we niet alleen via beboarding maar ook online uh, via de diverse uh, kanalen. Um, als de uitkomsten er zijn wat betreft eh, de gesprekken met het circuit over het Zanddepot, dan zullen wij u daar uiteraard over informeren. En eh, voorzitter, ik, eh, ik heb deze, de vragen beantwoord en ik kom nog schriftelijk terug. Hartelijk dank, wel Verhey. Dan wou ik hiermee dit agendapunt afsluiten met uh, de opmerking dat het bespreekpunt wordt. ...op de komende raadsvergadering en we zien daarnaar uit. Dank u zeer. En dan gaan we door naar het vaststellen voorlopig ontwerp boulevard Paulusloot. En ik kijk ook naar de klokken en ik zie je 22.55 is. Ik denk dat we het gaan halen. En ik, nou, we gaan het gewoon halen. Inleiding, in mei 2019 heeft de gemeenteraad schetsontwerpen vastgesteld... ...voor boulevard Paulersloot en de vaafausje. Voor de boulevard Paulusloot is het schetsontwerp uitgereikt tot een voorlopig ontwerp binnen de door de raad vastgestelde uitgangspunten. Het concept van dit voorlopig ontwerp is uitgebreid besproken met de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden aan de boulevard Paulusloot. De raad wordt gevraagd het voorlopig ontwerp vast te stellen. Notabene. Op donderdag 4 maart heeft u geactualiseerd raadstuk ontvangen. In plaats van de eerder gemelde 140 parkeerplaatsen op Peesuit... kunnen nu nog voor de zomer 205 parkeerplaatsen worden gebruikt. Er is tevens een schriftelijke reactie ontvangen van het Fietsbond en de bewoners Leefbare Kust. Tot zover dus de informatie die we al hebben gekregen. En ik stel u ook voor dat we mevrouw Esther Jansen... de heer Priester, de heer Burger en de heer Kroon... ...hebben als insprekers... ...en die wou ik eerst het woord geven... ...maar ik controleer eerst of ze aanwezig zijn. Ik zie mevrouw Esther Janssen... ter die aanwezig is... ...en mag ik mevrouw Esther Jansen ...al nu gelijk het woord geven. Tel mevrouw Esther Janssen... ...als u begint met uw betoog... ...wilt u dan ook uw naam eerst zeggen... ...en druk u op het hart... ...drie minuten, en drie minuten is het... ...daarna krijgt u een korte... Uh, ...mogelijkheid uit de leden... ...om een toelichtende vraag te stellen. Mevrouw, gaat u gang. Heel graag, dank u wel voorzitter en goede avond uh, op deze, dit late tijdstip. Uh, ik wil u hartelijk danken. Um, en ik wil eigenlijk, uh, mijn enige inbreng vandaag is uh, een positief bericht. Uh, een beetje goed nieuws, op dit uur van de dag kan geen kwaad. Um, en eigenlijk onze dank uitspreken, want ik spreek eigenlijk namens mezelf. Uh, in dit geval als uh, participerend burger. Dank uitspreken voor het proces zoals het gelopen is uh, door de verantwoordelijke wethouder. De huidige wethouder, de vorige wethouder, die helaas nu uh, zie ik is, misschien is afgehaakt, maar het komt zeker ook haar uh, ten deel. Um, het project heeft naar mijn indruk uh, een valse start gemaakt aan het begin toen er een schetsontwerp uh, is gepresenteerd en is gezegd nou dit is een mooie basis om uh, het hierover te gaan hebben over de herinrichting van de boulevard. Dat hebben we niet fijn gevonden um, als bewoners en um, dat is gelukkig gerepareerd. En dit is naar mijn idee toon, uh, een heel goed voorbeeld, een schoolvoorbeeld van goede participatie. En daarom wil ik het graag noemen en, um, omdat ik echt denk dat dit heel goed verlopen is en ook het eindresultaat uh, daarna is. Met dank aan um, de verantwoordelijke projectleiders ook, er uh, was één onderbreking. Uh, dat is niet zo handig, maar beide hebben het goed opgepakt. En zeker ook het ontwerpbureau. Er zijn drie dingen die naar mijn smaak heel erg goed zijn gegaan. We zijn dus eigenlijk begonnen in tweede aanleg met een, uh, uh, eigenlijk een, gewoon een, een, uh, een leeg papier. We zijn echt begonnen met uh, die ontwerptafels van, en een inventarisatie. Wat is nu eigenlijk de huidige situatie? Wat vinden mensen belangrijk? Waar lopen ze tegenaan? Wat zou er verbeterd kunnen worden? Um, en heel vrij en heel open. En ik denk echt dat dat heel belangrijk is vanuit als bewoner. Wil ik heel graag dat je de kans krijgt om mee te praten aan het begin. En niet op basis van al een, voor, ja, een, een stuk wat er al ligt. Want dat geeft al richting aan en, en zet al de toon. Dus dat hebben we heel erg aantrekkelijk gevonden. Um, in de loop van het proces is er uh, proactief.